You never close your eyes anymore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 begonnen de show vandaag weer eens met een mooie klassieker van The Righteous Brothers. You've lost that love and feeling. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze zondagmorgen bij GoFM. Ik ga de komende twee uur proberen je oren te verwennen met heerlijke muziek en een paar interessante onderwerpen, zodat we ook weer een beetje bijgepraat worden. Dus blijf bij me tot 12 uur hier bij GoFM. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Muziek heb ik in de aanbieding van onder andere de Beatles. Hermes, Hermès, Ella, uh, El Cadeau, oh, helemaal. Ik ga weer lekker met mijn Frans aan de gang vandaag op deze zondagmorgen. Een cadeau in een prachtige uh, muzikale geschenkverpakking zou je kunnen zeggen. Heerlijk. En de Beatles ervoor met de long and winding road. Straks uh, gaan we het hebben over suiker. Ja, kinderen krijgen dagelijks bijna twee keer zoveel suiker dan goed voor ze is. En Foodwatch, je weet wel, de voedselwaakhond van uh, Europa, die heeft daar wel een mening over. En die mening, die hoor je straks over ongeveer, nou zeg eens wat, een kwartier, twintig minuten. Dus blijf lekker luisteren naar jouw GoFM. En intussen hebben we mooie muziek van de Bee Gees. Zo. So This is all I know. Yeah. Heel raar. Heb je van die mooie ouderwetse nummers? Die zijn eigenlijk mono, want vroeger maakten ze natuurlijk in de jaren 60 en zo mono-singeltjes. Maar opeens hebben ze het gekke idee opgevat om ze stereo te maken en dan krijg je die gekke effecten als zojuist. De Honeybuds and Girl of Independent Means. Ja, dat is heel raar op je koptelefoon helemaal. En ik zit hier natuurlijk in de studio uh, met mijn hoofdtelefoon op. Kun je nog niet zien, maar ik heb begrepen van de baas... dat we binnenkort camera's krijgen hier in de studio... die ons uh, gaan filmen. En dan kun je stiekem meegluren wat we hier allemaal doen. Komt er allemaal aan. Um, daarvoor hoor je trouwens een uh, mooie van de BG's Immortality. Nou, je hoort het allemaal hier bij GoVem. Tijd voor... Nou, een geweldige singer-songwriter... Barry Manilow en zijn uitvoering van Could It Be Magic. Goedemorgen. Er zijn aardig wat uitvoeringen van uh, dit prachtige nummer van Neil Diamond. En nu gezongen door Bill Medley. Here in heavy, here's my brother. Er is ook nog een mooie uitvoering van Neil Diamond zelf natuurlijk. En ook een hele mooie van The Hollies. Maar vandaag kozen we op deze zondag maar eens voor deze uitvoering. Lekker dus. Um, en daarvoor hoorde je Barry Manilow met zijn uitvoering van Could It Be Magic. Die we dan ook weer als grote hit kennen van Donna Summer. Maar ja... Barry Manilow schreef het. Vandaar dat je het hoorde hier vandaag in de show. De zondagmorgen van GoFM. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Hier is mijn collega Herman de Bruin. Kinderen eten dagelijks twee keer zoveel suiker als aanbevolen. Hoe ik dat weet, dat weet ik uh, via Foodwatch Nederland. En Jade Koskun is daarvoor in de uitzending. Jade, welkom. Dank u wel. Er is nogal een uh, pittig bericht. Te veel suiker eten en dan nu al te veel op hebben. Ja, klopt. Uh, kinderen van uh, de leeftijd 4 tot 8 jaar, die zaten op 9 juli al op hun suikermaksdag. Dus dat betekent dat ze uh, op die dag al genoeg suiker voor het hele jaar binnen hadden gekregen. En dat valt inderdaad uh, bijna op de helft van het jaar. Dus dat betekent dat ze bijna twee keer zoveel suiker binnenkrijgen als uh, wat eigenlijk hoort. Yeah. En dat betekent dat er eigenlijk minder suiker gegeten moet worden. Want zo goed is al die suiker niet voor je lichaam en voor je, voor je hele welbevinden? Nee, nee, zeker niet. Uh, uh, er zijn natuurlijk heel veel problemen die daarbij komen kijken. Uh, overgewicht, vooral onder kinderen, uh, komt steeds vaker voor. En dat uh, wordt ook meteen doorgegeven op de volwassen leeftijd. Dat blijft vaak hangen. Dus uh, dat is inderdaad een probleem. Ja, nou uh, willen jullie daar iets aan doen? Maar ja, daar kan je niet alleen door te waarschuwen. Daar heb je toch ook, ja, bijvoorbeeld de ouders, de levensmiddelenindustrie, iedereen bij nodig. Ja, ja er is uh, veel wat we kunnen doen. Um, er wordt vaak gedacht aan uh, waarschuwen inderdaad, aan zeggen, dat, dat is de verantwoordelijkheid van de ouders en van de consument om minder suiker te eten. Um, maar het probleem is dat uh, er gewoon veel te veel suiker zit in uh, de producten die um, voor ons beschikbaar zijn. Yeah. En het grootste deel van uh, de suiker die we binnenkrijgen komt ook uit bewerkte producten. Dus dat komt uit uh, producten waar suiker is toegevoegd door de fabrikant zelf. Yeah, en de... dat is echt waar het probleem ligt. Dus wat wij uh, willen is dat de producenten zelf de suiker in de producten gaan verminderen. En ook dat de overheid strenger beleid uh, daarop op gaat maken om ervoor te zorgen dat de producenten dat echt gaan doen. Want als je door de supermarkt loopt en ja. je kijkt om je heen... ...dan is het merendeel uh, ja, zit gewoon wondervol uh, suiker en ook andere zout en andere dingen. Ja, ja. Uh, en dat moet gewoon minder. Maar we hebben het niet alleen over het snoepgoed, maar over alle bewerkte producten eigenlijk. Ja, klopt. Ja, het is, uh, snoepgoed speelt natuurlijk wel een grote rol... ...maar ook uh, vruchtenstapjes en... Uh, en dat soort dingen. En op onze website uh, hebben we een paar artikelen geplaatst. waar je Een paar producten waar je kan zien uh, hoeveel suiker er eigenlijk in één portie zit. En dat zijn ook producten waarvan je het niet verwacht. Zoek ja, ja, ja. of te gaan Ja, ja dat, dat is ook belangrijk. Maar wat wordt je plan van aanpak om dat uh, te kunnen veranderen? Want het begint uh, bij de industrie, denk ik. Ja, ja we zijn uh, met verschillende dingen bezig. Dus we voeren campagnes op verschillende gebieden. Dit is ook niet... Een probleem dat je uh, in één keer oplost. Uh, we zijn bijvoorbeeld uh, bezig met een suikerkast. Dus we willen echt dat, uh, dat er voor dat wij het aantal suiker in frisdrankjes gaan verminderen. En daarnaast ook uh, de verlaging van de btw op groente en fruit. Dus ja. dat ja. uh, groente nee. en fruit gewoon toegankelijker en goedkoper wordt. Dat komt er ook geloof ik hè? Ja, dat komt er inderdaad. Dat is uh, aangekondigd. Alleen het gaat gewoon nog veel te langzaam. En eh, daar zijn we ook campagne op aan het voeren. Want het is allemaal eh, stapsgewijs ook voor de verlaging van zout en suiker in producten. Er, is, er zijn wel afspraken voor, maar dus die zijn vrijblijvend. En eh, die gaan veel te langzaam. En we, we willen gewoon dat er nu verandering komt. Ja. En dat dat echt sneller wordt. Even nog een nuance. We hebben het over kinderen, maar ook volwassenen gebruiken te veel suiker, hè? Ja, ja, bij elke leeftijdsgroep valt de suikermaxdag echt eerder in het jaar... Dan, uh, ...dan dat het hoort. Maar onder kinderen uh, nog meer dan volwassenen. Dus de eerste suikermaatsdag was ook voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Ja, precies. Ja. Die uh, worden verleid, want in de supermarkt ligt uh, alle zoet houdende dingen liggen... ...voor het grijpen, zeg maar. Ja, ja. precies. En ook uh, op marketing helpen, uh, televisie en social media... ...wordt er heel erg, dit soort, dit soort producten worden heel erg op kinderen gemaakt. Ja, ja. Jullie hebben wat op de website staan als Foodwatch? Ja, we hebben op de website een artikel. Daar kan je zien uh, wanneer jouw Suikermaxdag valt. Dus hoe jouw leeftijdsgroep het doet. En ook uh, waar we verder mee bezig zijn. Dus onze campagnes voor goed- en fruit uh, btw verlaging hmm. tegen kindermarketing. Uh, dat staat allemaal op onze website. Ja. En als je de nieuwsbrief uh, volgt, dan word je ook op de hoogte gehouden van, uh, van die campagnes. Ja. Ja. Oké, okay. maar jullie hebben nog geen uh, handtekeningenactie ofzo... om de, de regering te dwingen om het anders te doen? Op dit moment uh, nog niet, maar we zijn er wel druk mee bezig. Oké, okay, nou dan moeten we daar nog even wachten. Maar voorlopig, uh, ja, en als je minder suiker gebruikt, is het natuurlijk altijd goed. Maar je kan je even laten informeren door Foodwatch op de website. Ik uh, dank je wel voor dit gesprek over suiker, wat we te veel gebruiken. Ja, de Kostkun, campagneleider van Foodwatch Nederland. Dank je wel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. I was confused, you cleared my mind, I sold my soul. Jugge staan dan Ik ben zelf wel een beetje een fan van de J's. Misschien weet je dat wel als je de show regelmatig beluistert. Want het is gewoon mooie muziek en ik vind ze een beetje onderschat eigenlijk. Ze hebben prachtige liedjes, zoals deze. Dus toen ik jou vergat. En verder Boyzone en You Needed Me uit 1999. Alweer zo lang geleden. Deze boysband... Goh, wat schiet de tijd op vandaag. Heb ik je al verteld over onze fantastische website? Ja, daar vind je al het nieuws van Zeeuws-Vlaanderen bij elkaar. Moet je zeker eens gaan bezoeken, joh. Uh, www.go-rtv.nl uh, go rtvnl Daar vind je het nieuws dus uit de regio bij elkaar. Tijd voor een zendmomentje. Ja, lekker bij de koffie en een keekje. En ja... Eigenlijk is het uh, zo dat zoons van uh, bekende zangers of dochters, van zangeressen en andersom... ...ja, die kunnen dan eigenlijk niet zo goed zingen. Maar die tegen dan op de roem van uh, hun vader of moeder. Nou, dat is niet het geval met Julio zijn en zoon Enrique. Want die doet het hartstikke goed met onder andere deze Maybe. Verder uh, hoor je iets moois van Enja. Ja, daar kom ik helemaal van bij hoor. Ik weet niet of jij het hebt. Maar ik word daar wel een beetje easy van. Van hen, Anywhere, hier in een mooie aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Bijzondere muziek van Shaka tak. ja, Ja, gewoon om even weer tot rust te komen, zou ik zeggen. Streetwalking. Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent bij GoFM. Blijf bij me tot 12 uur, want ik drijf jou de lekkerste muziek. Tenminste, vind ik hoor. Shakatak hier bij GoFam en Streetwalking. Nou, ja, voor het geval je zo meteen naar buiten gaat, misschien moet je de hond nog even uitlaten. En, uh, be quick zou ik wel zeggen, want we hebben zo meteen over een paar minuten al. Het nieuws en daarna nog veel meer lekkere muziek hier bij golf. We gaan een beetje meer tempo maken. En straks komt er ook een reportage van Jeroen van Gent aan. Want hij is de straat weer op geweest met zijn blauwe microfoon. Dus dat komt er ook allemaal aan. Over een half uurtje ongeveer. Tot besluit van dit uur. Johnny Keter Watson. It's a real mother Tot zo. It's gone up high, ya, yeah. yes, it is. Got the parents' line.